Zij heeft de veerkracht om weer kind te zijn. Net als Sarah, Ismaël en Salah. Laat kinderen weer kind zijn. Doneer nu op warchild.nl Download nu de Linda Meiden app voor meer juicy verhalen en exclusieve deals. 538 nieuws. 3 uur. In een discotheek in het Overijsselse Saasveld zijn vannacht 3000 mensen geëvacueerd na een brand. Het vuur brak rond 1 uur uit, waarna de zaak direct werd ontruimd. Volgens de brandweer kon iedereen de discotheek veilig verlaten en raakte er niemand gewond. De brand was snel onder controle, maar de discotheek is de rest van de nacht dichtgebleven. De families van de slachtoffers van de aanslag op Bondi Beach eisen een onderzoek naar de groei van jodenhaat in Australië. Bij de schietpartij tijdens een viering kwamen half december 15 mensen om het leven. Volgens de nabestaanden zijn waarschuwingen over extremisme genegeerd door de inlichtingendiensten. Ze dringen er bij hun premier op aan om de wetgeving en de beveiliging aan te scherpen. In Dronten is een 76-jarige man uit het water gehaald. Hij is kort daarna overleden. Voorbijgangers troffen de man aan en sloegen alarm. In de ambulance is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar hulp kwam te laat. De politie onderzoekt of de man door een ongeluk in het water is beland... of dat het misschien gaat om een misdrijf. Premier Schoof ziet de positieve signalen uit de VS... over een einde van de oorlog in Oekraïne, maar hij blijft wel voorzichtig. Hij benadrukt dat Rusland nu echt moet laten zien... dat ze serieus willen onderhandelen over een eerlijke vrede. President Trump is een stuk optimistischer en denkt na zijn gesprekken met de Russische en Oekraïnse leiders dat een deal dichtbij is. Vannacht is het lokaal mistig en glad en vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Morgen volgt een grijze dag met enkele buitjes en temperaturen tussen de 2 en 7 graden. Dit was het nieuws op 50 jaar. Yes, dankjewel. 15 jaar verkeer dan voor je de flitsmarkt. Dit is 2 over 3 bij nog één flutter op de A20. Rotterdam gouda bij Rotterdam. Opgepast daarbij 30.8. Fijne reis. 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl Speel mee en win. 10.000 euro. Kilian van Luijt. Zo, van harte welkom op deze maandag alweer. Alex Horn komt eraan. Dit is de Jack en David Ketta. Radio 538.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 Vrijdag met Alex Wormer, je hoorde Eternity. Hi, Zo, van harte welkom op deze heerlijke maandag. Een speciale maandag als je het mij vraagt. Ik ben de qd van Luid op deze 29 december. Ik hoop dat je de kerstdagen een beetje goed op, uh, overleeft. En, ja, ik weet niet hoe bij jou zit, daarom zeg ik. Het, het is vandaag een speciale maandag. Het is namelijk een beetje, nou ja, wat mij betreft voelde het altijd een beetje als de meest nutteloze maandag Ooit. De maandag tussen oud en nieuw en kerst, weet je wel. Want ja, ik heb echt geen idee wat ik dit soort dagen moet doen. Zoals nu, ik moet naar mijn werk en dan ga ik zo meteen naar huis... en dan is heel Nederland vrij en dat soort dingen, weet je wel. Dus ik dacht, weet je, ik ga even aan Jetsie vragen. Heb jij misschien nog een aantal interessante dingen... dat ik uh, zou kunnen doen om dit soort dagen een beetje fatsoenlijk door te komen? En nou, er is een, uh, laten we zeggen, opvallende top 3 uitgekomen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen op 5.38 ook eens lekkere muziek onderweg voor je. Zo meteen de nieuwste van Taylor Swift, ook Akda en de Munnik komt eraan met het regent zonder stralen. En eerst op 5.38 misschien wel een van de grootste platen van 2025. Rosé, Bruno Mars, dit is de <tied> There uh -oh. En Fireball DML bij 538. Je hoorde buddy. Van harte welkom. Ik ben Kilian van Uit op deze maandag 29 december. In mijn ogen, ik denk wel de meest nutteloze maandag van het hele jaar. We zitten tussen kerst en oud en nieuw. Heel Nederland is vrij. En jij en ik zijn deze nacht hard aan het werk. Tenminste, jij bent hard aan het werk. Je ja, houdt Nederland draaien. En ik ondersteun je er een beetje in. En toen dacht ik bij mezelf, je weet je, het voelt zo nutteloos. Kun je ook nutteloze dingen doen, op deze nutte, of nuttige dingen doen op deze nutteloze dag? Volg je me nog? Nou, ik dacht weet je, Jet is is tegenwoordig helemaal groot. Misschien heeft hij nog uh, interessante ideeën. Nou, jet Chippetee zegt ten eerste, uh, ga uh, vandaag extra wandelen. Dan begin je al meteen aan je goede voornemens... voordat het überhaupt het nieuwe jaar is begonnen. Nou, toen haakte ik al af, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Regel achterstallige dingen, zoals je, je inbox, abonnementen checken... Uh, je zorgverzekering nog een keer goed nachecken. Dat soort dingen op zich ook interessant. Maar de laatste tip vond ik gewoon interessant, hè? Speel het spel met jezelf. Wie kan er überhaupt wakker zijn? En toen dacht ik bij mezelf... ja, ik kan dat nu wel een beetje gaan bedenken... wie er wakker kunnen zijn. Maar ik had het ook net zo goed naar je vragen. Dus... Ben je nu wakker en ben je aan het werk? Laat het weten via de gratis FN538. Gaan we zometeen eens even een rondje Nederland doen. Wie zijn er allemaal aan het werk op deze speciale maandag? Deze speciale nutteloze maandag. Let me nou in de 1538 Wat ben je aan het doen? Wat voor werk ben je aan het doen in deze nacht? Dan komen we zometeen even terug op een mooi rondje. Tell fifth. Opel komt eraan. En ik, de acte en ik. ik terras, ergens in Frankrijk, in de zon. Zit een man die je tot gisteren nooit woont.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 Er was alleen het oud worden gehaald. O rusti gaat Had a bad habit Of missing lovers past My brother used to call it Eating out of the trash van Taylor Swift en de Fever deze week. Je hoorde de nieuwste op uit, natuurlijk bij Radio 538. Wat ik even benieuwd was, wie er eigenlijk allemaal aan het werk waren... op dit bijzondere tijdstip en op dit bijzondere, deze bijzondere dag. Maandag 29 december, de dag tussen kerst en oud en nieuw. Voor mijn gevoel is heel Nederland vrij... maar ik ben gelukkig blij dat dit het tegendeel is bewezen. Johan die zegt bijvoorbeeld, ik ben net haar uit bed gebeld... en nu bezig om een storing op te lossen deze nacht... Uiteraard, de zoutstrooi is ook weer bezig. Ik zie Jeroen, die is terug bezig in Zeeland. Peter is aan het zoutstrooien. Adrian is erbij, die is als chauffeur aan het werk. En ja, natuurlijk, Erwin, de politie gaat ook altijd door, hè? Ja, zeker. jongen. Hoe is, je, hoe is je nacht tot nu toe? Ja, we hebben ons niet verveeld. We hebben net pas een hapje kunnen eten zelfs. Ah, jongen, en hoe, hoe laat ben je begonnen dan vandaag? Ik ben om tien uur begonnen. Dat hadden we iets eerder, maar om tien uur dan start de dienst. Jeetje, dus je hebt nu eigenlijk pas een beetje rust. Ja, nou is heel even een beetje van rust, zodat ik wat dingetjes op papier kan vastleggen. Had ik niet echt helemaal verwacht. Ik dacht, nou, die dieven slaan uh, tussen kerst en oud en nieuw uh, ook wel even, gaan ze even lekker op, op vakantie en zo. Maar dat valt ook best tegen dus. Ja, nee, dat gaat altijd door, hè. <laughs> dat is een ja, ja, dat snap ik. Ja. Dat is ook wel weer uh, voor dieven natuurlijk fijn, dus jullie moet uh, hard werken. Maar jij vertelde net ook dat jij werkt ook vanmorgen uh, of overmorgen inmiddels met, uh, met Oudjaarsdag, hè? Jazeker. Ik heb ja. wel eens video's gezien van agenten die dan bekogeld werden en dat soort dingen. Dat lijkt me echt geen fijne dag om te werken als politieagent. <lacht> nee, maar goed, daar word je in getraind hoe je daarmee om moet gaan. Oké, okay, en noem dan eens iets hoe jij daarmee omgaat? Ja, ten eerste moet je zien te bekomen dat het gebeurt. hè? Dus je moet wel ten een hele andere uitstralen natuurlijk naar buiten. Ja, nou, je stuurde een foto mee. Je ziet eruit een man met een, een baard en tatoeages. Dus volgens mij, ik, ik zou niet heel veel bij jou durven, laat ik het zo zeggen. Ja, ik heb mijn lengte ook mee, dus wat dat betreft er komt wel iets aan als, als ik uitstap Ja, dat klopt. Ja, precies. precies. Hey, en uh, hoe verloopt normaal uh, oudjesdag? Want in welke regio zit jij? Ik zit in Brabant, in, uh, ja, in de gemeente Tilburg. Oké, okay, en hoe verloopt dat normaal gesproken daar bij jullie? Ja, over het algemeen gaat het best wel goed. Want het is toch eigenlijk een dag om feest te vieren, om het oude jaar uit te luiden en het nieuwe jaar weer uh, in te mm. leiden. Ja. Dus eigenlijk zijn de mensen altijd wel vrolijk dan, op dat moment. Nou, gelukkig maar. En de ellende begint vaak pas op 1 januari, vanaf een uur of vijf ochtends, hè. Ja, dus, dan uh, net iets te veel gedronken natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Dan, uh, dan wordt de sfeer uh, wel eens wat, uh, wat grimmiger. Ja, maar goed, weet je, laten we ook het jaar positief afsluiten. We hopen dat het niet gebeurt natuurlijk, hè. Nee, precies, precies. <laughs> hey, tot tot dan, moet je, je het nog uh, best goed gaan. Nou, lekker man. Tot dan, dan moet je vandaag nog... Tot 7 uur! We Tot hebben nog een, uur. Doen, eh, dienst, dus, eh, nog een aanhouding te doen, einde van de dienst. Je hebt er nog een aanhouding te doen? ja, we hebben nog een geplande aanhouding staan. Ik kan je zeggen wie, Nee, <laughs> deze ochtend <hof> <laughs> een er Misschien eh, houdt nieuwe nu eh, niet bieren. Nee, ja, ja, in ieder geval gezellig bij jullie dan. Ja, <laughs> precies. Erwin, dankjewel. Ik hoop dat de arrestatie een beetje uh, soepeltjes gaat verlopen vandaag. En succes nog eventjes. Fijne jaarwisseling okay, alvast. Oké, dankjewel. En je ook nog eventjes hè. Hoi hoi! Turning back now Ja, ah, en James Carter bij die achter je hoorde Bad Memories. En over uh, memories gesproken, herinneringen. Dus tegen het einde van het jaar gewoon natuurlijk altijd een beetje. Nou, tenminste, ik wil altijd een beetje terugblikken op het afgelopen jaar. Weet je wel zo van, nou, wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan? Waar ben ik trots op? Wat zijn toch al een beetje dieptepunten geweest in mijn leven en dat soort dingen. En dan, ja, als je dat een beetje dan opzomt, dan kom je er eigenlijk achter. Misschien hoe een rotje jaren misschien er wel is geweest. dat je echt wel hele leuke dingen hebt meegemaakt. Voor vond ik nog even na te denken over Koningsdag. Ik heb dit jaar mijn vierde Koningsdag hier bij vijfde mee mogen maken... op Breda, het sachetveld. Echt waanzinnig om te doen. Formule 1, de vakantie die ik heb gemaakt, waarvan toch wel denk ik het allerhoogste punt van mij dit jaar is geweest, dat ik daar het eh, wereldkampioenschappen goochelen ben geweest. Niet om zelf mee te doen, maar gewoon om te kijken. Een groot goochel, -liefhebber. Ik heb het jarenlang gedaan. Heel veel theaters opgetreden en dat soort dingen. En dan, eh, om daar dan de allerbeste ter wereld te zien mogen optreden, het is echt een grote inspiratiebond. Vond ik heel leuk om te doen. En dat vooral vond ik dat zo leuk om te doen, dat ik dat samen met mijn opa deed. 82 jaar, samen met z'n tweeën naar Turijn. Heerlijk genoten, maar overigens ook, ook zo fan van het goochelen. Dus ja, dat zijn echt een beetje de hoogtepunten van het jaar, weet je wel. Als we dan even gaan kijken naar artiesten en hun hoogtepunten... is Louis Capal, die denk ik ook wel een behoorlijk uh, hoogtepunt uh, was... Uh, 2025 voor Louis Capal, die ook een behoorlijk hoogtepunt. Hij maakte namelijk weer een comeback op het Glastonbury Festival... nadat hij uh, twee jaar een strijd voerde met zijn syndroom Gilles de la Tourette. En daarom zijn we natuurlijk mijn vader die achter ik ben ontzettend blij dat hij ook een nieuwe muziek maakt. Deze kwam ook dit jaar uit, Louis Capaldi. Dit is survive. How long till it feels? Like the wounds finally starting to heal. How long till it feels? Like a more than a spoken wheel. Most nights I feel that I'm not enough.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 So it's Zeg deze nieuw van LSO en Zesja. Je hoorde de Destiny natuurlijk in de 15 nacht. dag vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze bijzondere maandag, 29 december. Mocht je momenteel hard aan het werk zijn, dankjewel dat je Nederland draaiende houdt. En mocht je gewoon lekker luieren en niks doen, fijne vakantie hè. Het is een eet van 5 met samen met Susanna Vreek en dit is Eros Ramazotti. Sono in situazioni. We momenti Aan het begin van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 After midnight it happens after midnight What up, Nate? Yeah. do, you know what time to do Stars all come out Mason jars do too Jacht. Je hoorde After Midnight op deze heerlijke maandag, 29 december. Ik ben Kilian van Luid. ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke maandag. Dat het uh, allemaal een beetje goed verloopt vannacht. Zometeen op Vrijdag, muziek van uh, Jack, Ook uh, Kensington komt eraan met de nieuwste steen. Ja, en je hoort een artiest, met denk ik een van de mooiste stemmen van de wereld. Terwijl ze af en toe heel graag vals zingt.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 Rond deze dagen dat je af en toe lekker alleen in de auto zit. Lange afstanden natuurlijk moet maken naar de familie, vrienden en dat soort dingen. En dat je dan af en toe even een plaat hoort op de radio. Dat je denkt even lekker mee blairen, weet je wel. Even ongegeneerd mee lopen zingen. Ja, niet alleen wij doen dat, maar ook de grootste artiesten van Moeder Aarde, Adel, die je nu op 25 gaat horen. Is natuurlijk zo'n mega grote artiest. Die ook heel vaak. Zingt in de auto, liedjes mee met andere artiesten. Alleen dat doet ze dan heel vaak en heel graag, zo vals mogelijk. Ik heb even proberen te zoeken of er een fragment was dat ze een ander liedje zong, maar dat niet echt. Maar ze kan wel werkelijk vals zingen. Mo Mo Moet je dit eens eventjes horen. Ai, ja, kunnen we ongeveer nu een beeld inschatten hoe dat ongeveer klinkt, toch? Maar gelukkig kan ze verder hartstikke goed zingen en zit ze er eigenlijk spot aan. Adele, nummer 5, dit is het heerlijke Set Fire to the Rain.